Uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op de Olympische openingsdag zijn nog 19 mensen positief getest. Drie van hen zijn sporters. Wie het zijn en uit welk land ze komen is niet bekendgemaakt. In totaal staat de Olympische coronateller nu op 106. Ook de Nederlandse Kenny Jacobs en Resmi Oging raakten de afgelopen dagen besmet. Intussen zijn in Tokio de allerlaatste voorbereidingen in volle gang. Over twee uur begint de openingsceremonie. In Duitsland worden nog 150 mensen vermist een week na de overstromingen. Er worden grote stukken natuur uitgekant en daarbij worden ook speurhonden ingezet. Correspondent Judith van Hulsbeek. En op sommige plekken zijn ze nog kelders aan het leegpompen nu pas. En daarbij vinden ze dan ook nog slachtoffers. Tot nu toe zijn 170 lichamen gevonden.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 Afgelopen dinsdag gingen ze de ruimte in. Volgens de Amazon-oprichter werden zijn verwachtingen overtroffen. Oh my God! Mijn expectaties waren hoog en ze werden dramatisch veranderd. Let's hope that many, many more people can do this. Want deze experience moet je met meer en meer mensen. Het is zo geweldig. Maar geweldig of niet, een astronautenspeltje krijgen ze dus niet. Op de dag van hun vlucht heeft de Amerikaanse luchtvaartclub de regels aangepast. Je krijgt alleen een speltje als je echt iets bijdraagt aan de ruimtevaart. Het weer, vanmiddag meer zon en dan gaat op 23. Morgen begint ook mooi, later op de dag kans op buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk-Oost en Kroop het Rotterpolderplein staat 4 kilometer file...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 Se ela sorri, que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. De zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. If you were in my heart, I'd surely not break you if you were beside you. That you could be telling you when I believe in me. Want de zon schijnt. Right. Dus pak je radio. Renner Ben naar Frans. En zet hem op 106.9. Zie je 24 uur per dag. Het is zomer. Ik ben Ik Ik hoor Ik hoor Si quieres dinero, lo siento, no te And I'm broke Time. I'm on all... and so We'll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 Bij oh, me Ali, en met Ennis, en bij me die laat Leef. Leef en laat leven. Laat leven. Yeah. In een space, dus laat me spacen. Een Charlie, die is heet. Zo so, uh, is je boomp je beestje. So, yeah. Zat je bij welkom op mijn feestje? Ja, dag, is vandaag. Hey. Hey. Zit me in het ergens zien? Mama. Weet je wat ik met die rap? Op een spaceface met m'n spacecake. Wanneer jij je echte facebees, word jij m'n spacepeak. En jij bent goed opgevoed, vraag het mama. Today we go fuck, yeah. Op jouw dag is vandaag. Op jouw dag is vandaag. Hey, Zij me in het ergens zien, mama. Weet je wat ik met hier heb verdiend?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 En de moeder, de vos, de vos, zij de de vos, zij de vos, zij de vos, zij de vos, de vos, zij de de vos, Y que de vos, zij si de de vos, zij de de vos, zij sea de vos, zij de de vos, zij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 Oh, oh